1 uur. Sophie verhoeven met het NOS-journaal. 13 militairen en oud-militairen dienen een klacht in bij het ministerie van Defensie... omdat ze last hebben van discriminerende of seksistische opmerkingen. Een Antilliaanse militair vertelt in het AD dat anderen tegen hem zeiden... dat hij terug moet naar de apenrots. Een vrouwelijke militair kreeg te horen dat ze een tampon is. Het ministerie is verrast door de klachten en zegt er serieus naar te kijken... Twee verdachten in de zaak van het ontvoerde meisje Insia blijven vastzitten. Dat heeft de rechter zojuist besloten. Het gevaar dat de twee mannen ervan doorgaan is te groot, vindt de rechter. Het meisje van twee werd vorig jaar in opdracht van haar vader naar India ontvoerd. Volgens het OM werd de actie maandenlang en zeer professioneel voorbereid. In de haven van Rotterdam zijn vorig jaar veel meer vluchtelingen betrapt... die illegaal per schip naar Engeland probeerden te komen... Volgens burgemeester Abu Talib waren er ruim 500 incidenten met vreemdelingen. Ze werden onder verdachte omstandigheden gevonden op of in de buurt van een veerboot met bestemming Engeland. Bij Veerdienst Stena Line werden de meeste vluchtelingen gevonden, bijna 350. De meeste waren in trailers, containers of laadbakken gekropen en komen uit Albanië. Wethouders ruimen vooral het veld om politieke redenen. Dat blijkt uit het wethoudersonderzoek van het blad Binnenlands Bestuur. Vorig jaar zijn 116 wethouders opgestapt of weggestuurd. De belangrijkste reden voor hun vertrek was een coalitie die uit elkaar viel... of verstoorde verhoudingen binnen het bestuur. 46 wethouders vertrokken vorig jaar om persoonlijke redenen... wegens ziekte of omdat ze de baan te zwaar vonden. Het weer nog. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Vanavond gaat de neerslag op steeds meer plaatsen in het binnenland over in sneeuw. In het uiterste oosten van het land wordt een sneeuwdek verwacht van 5 tot 10 centimeter. Morgen wordt het onstuimig. In de middag gaat het flink waaien met langs de kust een noordwesterstorm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van... Is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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Daar is hij weer, hè? Nou, nou, nou, nou, is het volgende week, zee! Een week, hè? Huh? Een week. Ja, natuurlijk een week. Elke week, ik Wat is er nou voor? Maar slaat het hem op een week, Dick. ik, nou, je vraagt, is dat nee, ik vraag dat niet. Ik zeg dat gewoon. Dat zeg ik niet. Ik zeg gewoon lachen. Dat is weer weer. We zijn weer met een Dik voor elkaar show. Oftewel, de Dijk voor iets je anders show, zoals de Fransen zeggen. Nou, we gaan weer stevig tegen haar. We zitten weer... ...nokkie, nokkie, nokkie. Ja, we staan er weer een grote boodschappentasje op de gang. Dus het lijkt mij gelijk leuk. Ik heb een belangrijke mededeling al aan het begin van het programma. Hey, Dick. Hé huh? Hey, Dick. Hey, Dick? Ja. Ik zit midden in een annonce. Oh, Dan gaat mij uh, toch niet onderbreken met oh, heten. Ik dacht dat je klopt. Mensen maar, zitten ademloos uh, naar mij te oh, luisteren. Dan uh, ga je uh, toch niet warm geven? Dat sorry. begrijp ik nou niet. Hè. Elk radioprogramma ja, in we gaan ja, hup gewoon van uh, de kant af. Jij komt er altijd warm ja, doorheen. ik denk ik zeg even wat. Het grote is denk, toch niemand uh, die... Nou, even is het weer belangrijk. Nou, is er wat uh, gebeurd? Uh, uh, moet uh, uh, je, het? We gaan maar stoppen. Even programma stoppen mensen. De grote hebben belangrijke mededeling. Wat is dat? Ik ken een raadsel. Ik heb een raadsel. Wij ik ga dan niet mijn hele zonder onderbreken voor een raadsel. Nou, ik heb ga... ik een raadsel, Guppi? Nee, maar ik dacht Ik begrijp dacht van, uh, dat nou niet. Dat er uh, is toch raar. Niemand zit daar ja, nog op de wachten. Iedereen is, zit ademloos naar mij te, is, is te luisteren. Ik is zo'n leuk raadsel. Ik kan het bijna niet vertellen. Nou, zo leuk is het. Oké, okay, nou, even snel dan. Nou, we al, kunnen al, het maar gehad al al hebben. Al he, he. Ja, anders houden uh, we dat de hele uh, uitzending. Uh, nou, kom je op, wat is het dan voor flauwekul? Het is blauw en het weegt bijna niks. Het weegt niks. Nou, wat is het? Lichtblauw this this i was stupid was stupid i Lichtblauw. Ja, licht ja. Het is zo flauw de groot. Denk je dat nou iemand daar zegt, Jonge, jongen, jongen, dat hebben we gelachen. Denk je dat daar nou iemand op zit te wachten, en we zeggen, flauwekul, het is blauw. Vind je hem niet leuk? Nee, natuurlijk niet. Nou, gauw vergeten mensen, we gaan gauw door met het oh, programma. Oh, dan ken ik een betere. Dit hoeft niet, uh, wacht, dat is eigenlijk. niet nodig. Uh, er heeft niemand gevraagd om een betere. Uh, uh, er uh, uh... stond er iemand op in de zaal die zei, heb ik een betere. Dat hoeft niet, het nou, uh, uh, uh, uh, uh, uh, is wit. Het gaat gewoon door. Uh, wit en je kent het weggooien. Wat is dat dan weer? Gebroken wit. Ook we. Ja, we we even... ja, ja, het is klaar. Nou, is klaar. Uh, mensen, we gaan gauw vergeten. Met... Er wordt geklopt op de deur. Ja, okay. ja, Dan komt dat binnen. Ja. Goedemorgen, mensen. Oh mijn joh. We ja, had ook wel iets eerder van huis ja. kunnen komen. We zijn al een kwartier bezig ja. met het programma. Ik kon niet eerder weg, mensen, want er zat er, eentje dwars. Ja. Oh mijn joop, we zitten in de radioprogramma. Stop. Mensen. zitten thuis met een boterhammetje. Zeker Zekerlijk. Er eentje dwars. Zit er, huh? er eentje dwars, mensen. Huh? Ik begrijp dat nou. Het is zo onsmakelijk dat mensen thuis willen dat ze allemaal niet horen. Wat hebt het nou voor nut allemaal? Zegt op oh Ja, wat is er, joh? Ik ben blij dat ik zie. Nou, dat kan ik van jou niet zeggen, joh. Ik heb uh, een brief voor u gekregen. Een brief dat, van ja, mij? Van anne dat nou? Wat doe je nou weer met een brief van oma Joop? Dat heb ik je... gekregen. Ja, maar heb je gaat het... Open het geloof, wat is oh, dat Ik nou? lees hem even vol. Het is een waar... leuke brief. Ja. Beste oma Joop. Ja, wat is er, joh? Ik heb een kaart. Heb je een kat? een kaart. Wat nee, heb... kat? Nee, ik heb geen kat. Je zegt ik heb een kat. Nee, ik lees voor. Heb je geen kat? Nee, ik heb geen zon. Vind het zelf ook niet raar? Maar well, ik lees... Dat je zegt ik heb een kat en jij hebt geen kat. We hebben uh... goed bij je hoofd al op een zon. Het gaat de deur nou weer. Ik begrijp, we zitten nog in een radioprogramma. Goedemorgen! Goedemorgen! -tons. Ja, daar zijn we. Daar zijn we, dat zal tijd worden, een ja, beetje laat. Ja, de ja we hadden pech met de We konden er niets aan doen, we hadden pech aan met ja, de auto. We konden ja. ik niet vinden. Nee, we konden het niet oh, vinden. Hoezo niet? Mijn tom, tom was warm gelopen. Oh, ja? Hoe ja. kan dat? Ik had hem tussen mijn benen gedaan. Ja, ah, dus, ja. Vlammen sloegen eruit. Ja, ja, ja oh, oh, mensen, dat hoeft er niet bij. Niemand is geïnteresseerd van er tussen de benen van en Nou, maar, maar, we maar we hebben wel nog... gelachen, hoor. Ja, we oh, hebben zo gelachen. Nou, dat zal dan wel. Dat was het ook een raadsel? Ja. We hadden een leuke raadsel. Ja. Nou, niet weer een raadsel. Nou, hij heel leuk. Oh, ja, nou, hoe oh, oh, oh. ging die ook alweer, Toos? Uh, het is geel. Oh ja, het is en heel geel. vrolijk. En heel vrolijk. Ja. Ja. Nou, wat is het? Verdien je vrouwt. La, la, la, la, la, la, la, la. heb ik er ook Het is bruin, het maakt een hoop lawaai. Help me. Het heb het programma niet nodig. Het heb het programma niet nodig. Het is groen en het wat batterij. gaat maar door ook. Krokodildo. Krokodil. Krokodil. Nou, gaan we nou door met het programma. Of oh, hoe zit oh, sorry, sorry, sorry. Gek van uh, de gedoe allemaal. Beste ome Ja, wat is er nou, joh? Wat is er nou, joh? Ga maar door. Dat was de verkeerde stap. Ja, het was de verkeerde Sorry. Kom op daar, kom op Beste over jou. Ja, wat is er nou, joh? Ik heb een kat. Toch? En ik zei je dat je geen kat had. Ik heb ook geen kat. Waarom zeg je dat Zij dat je een kat ja, had? Ik lees voor. Ik heb, ik heb zelf, heb ik een hond. Ja, wat is er, bent? Meneer de Groot, hebben een ja.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 is all Wie is het, Ruud? Uh, de groep heet London Grammar. Ze hebben vorig jaar ook al een, een hit gehad. En dit is hun uh, nieuwe single. Maar dit is echt zo ontzettend mooi. Nou, nou, nou. nou. Prachtige stem heeft die zangeres ook. En het nummer dat heet Rooting for You. Schitterend mooi. Mm. Hé, hey, ik draaide net... Uh, ja, wacht even jij. Ik draaide net uh, een, een heel korte versie van Wanderlust van Paul McCartney. En ja, ik zag te laat dat er achter stond Demo. Wow, <laughs> is... vandaar dat het zo kort ja, was. Ja, en dat was gewoon dus eigenlijk een voorstudie... van het eigenlijke nummer van uh, het album Chug of Warm. Ik zag te laat hmm. dat de demo achter stond. Ja. Maar het was toch wel leuk om dat even te horen. De, hoe, dat, hoe dan zeg maar de, de voorstudie is van zo'n prachtig stuk. Ja. En dat hele stuk gaan we natuurlijk nu even draaien. Want uh, ik, vooral die McCartney-fans en zo... die wil ik dat niet onthouden. Dit is de echte versie. Geproduceerd door George Martin... Van het album Tug of War. Paul McCartney. Wonderlust. En het is zo so mooi. versie, de uiteindelijke versie van het album Tug of War en ik zei het al de producent van, deze al, van dit album was George Martin dit is Amy Macdonald en ook zij heeft weer een nieuwe single en het heet Dream On Maar maar uh, is er weer hoor, met een nieuwe. En het liedje heet Dream On. En het is gewoon lekker. Ja, heerlijk. Goed, uh, we zijn bijna weer toe aan het regio-nieuws. Nog een minuutje of vijf, zes. En dan gaat Dolly, goed u het prachtige stemgeluid van Dolly te pieren weer. <laughs> Ze is de hele tijd stil. Ik weet niet waarom. Maar... Dit is Beth Hart. With a dirty ace, I leave a light on. I leave a light on. Leave the light on. Ladies, reference. Pray to be alone Wish that the moon would follow me Als je het licht niet al laat, zit je in het donker. Ja. Ja, ik zeg, als je het licht niet al laat, zit je in het donker. Nou, Wat heb je daar nou al? Dan zie je geen moer. Dan kan je bij het licht al laten, dan zie je nog wat. Tenminste. Ja. Dat was Beth Hart. En dit is ook mooi. Ja... Mick Hucknail. Het is een oud liedje van Otis Redding. Een mooie remake. That's how strong my love is. If I was the sun way up there I'd go with my love most everywhere I'd be the moon when the sun goes down Just to let you know that I'm still around strong. That's how My love is That's how strong my love is That's how strong my love is, baby That's how strong my love is I'll be the weeping willow Drowning in my tears You can go swimming when you're here I'll be the rainwater Sun is gone Wrap you in my colors and keep you warm Snow. That's how strong my love is, darling That's how strong my love is Snow. That's how strong my love is, baby That's how strong my love is I'll be the ocean so deep and wide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 De jonge man En hij heeft een oud liedje van Autos Redding ontdekt Uit de jaren 60 of 1963 Of 64 En daar een, uh, toch wel een toch wel mooie bewerking van gemaakt uh, Ook de Stones hebben zich ooit nog eens bezig gehouden Met dit werkje Maar uh, dit was dus uh, Mick Hucknell Met That's How Strong My Love Is En ik vind dat hij het heel mooi gedaan heeft Ja, tuurlijk. Ik ben sinds afgelopen vrijdag weer een beetje in de auto redding, natuurlijk. Hè? Dat snap je natuurlijk wel. <laughs> het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dat is ze weer, dames en heren. Toy. Ja, daar is ze weer. Uh, met een uh, update uh, van het regionale nieuws: Het weer over de Velse tunnel. Als jij wil, ga ik weer vertellen over de Velsen. -tunnel. Hij is zo blij met zijn Velse tunnel. Trouwens, oh, hij is uh, zo blij met de Velse tunnel. Ik zal ook blij zijn hoor, als die weer uh, open is. Het scheelt toch een rondje om. Ja. Maar goed. Um, Centerparks gaat deze maand tijdelijk dicht om groot onderhoud te kunnen plegen. Van maandag 16 januari 2 uur tot en met vrijdag 27 januari 12 uur is het gehele park gesloten. Ook het zwembad. Dat is maar even dat u het weet. Met uitzondering van de tennis en de squashbanen die zijn tijdens deze periode wel geopend. En wie in januari wil tennissen... krijgt zelfs 50% korting op een uur baanhuur. Op woensdag 18 januari kunnen kinderen leren... om eindeloos herhalende minifilmpjes, de zogenaamde gifjes, te maken... die gemakkelijk te delen zijn op Facebook en Instagram. De gifjes zijn mateloos populair. Bedenk iets superleuks waarmee je iedereen versteld laat staan... En je gaat met verschillende software, webcams en catches aan de slag. Na de workshop maak je dus heel gemakkelijk voort aan je eigen gifje. De gratis workshop begint om 3 uur in de bibliotheek in de Louis Davidskree. Daisy Corea brengt 19 februari een Fado Special in Theater De Krocht. En uh, dat is op vele verzoek. Dit keer komt ze met een speciaal samengesteld programma voor in de krocht. Samen met haar pianist Frank Keijzer en Sander Tijburg... die speelt op de Portugese gitaar... laat ze haar mooiste fado's de revue passeren. Fado's die je de saudade doen voelen en ook al versta je de taal niet. Maar ze laten ook horen dat de fado niet alleen gaat over de droefheid... die de pijn en het verlangen weergeeft... maar ook de mooie, positieve en vrolijke dingen in het leven... En Daisy ondersteunt dit met anekdotes en uitleg tussen de nummers door. Dus 19 februari is middags in. Uh, de Krocht, Theater De Krocht. In 2016 is gebleken dat er behoefte is aan een nabestaande steungroep. Deelnemers hebben duidelijk aangegeven dat ze de groep als toegevoegde waarde ervaren in hun leven. En daarom gaat deze groep ook het komende najaar door. André Hagenaar heeft in het verleden al meerdere nabestaande groepen begeleid... en zal dat ook blijven doen bij deze groep. De groep komt in de regel elke eerste maandag van de maand bijeen. En de eerstvolgende nabestaande groep bijeenkomst is maandag 6 februari 2017... van half 2 tot 3 uur in Steunpunt, ook Zandvoort... die u kunt vinden aan de Vlemingstraat 55. De deelname inclusief koffie en thee is gratis... Aanmelden mag vooraf, maar is niet verplicht. Dan even een waarschuwing voor een ieder. Het zal u waarschijnlijk al opgevallen zijn... maar de laatste tijd lopen de herten steeds verder het dorp in. Ja, ik zag er van de week eentje... eentje ik zat bij Sandra in de auto... Waar hadden we dus wat eentje voor de auto zitten. Ja, ja, ja, ja. ze lopen in, in alle straten al en uh, ja, waarschijnlijk... Uh, is het misschien ook wel even handig om te melden dat dat zo is. En dat u dus met de auto, mocht u met de auto Zandvoort inrijden, rijdt u vooral heel rustig. Want net zoals wat Ruud net zegt, voordat je het weet heb je er zo één of meerdere voor de auto. En als je dan toch met wat hoge snelheid door de straten gaat, dan heb je al snel een probleem. Dus matig uw snelheid alstublieft als u Zandvoort inrijdt. En doorrijd ook vooral. Goed, de Velser tunnel dan. Ik heb nieuws over de Velser tunnel. Hey, Leuk! Ja, ja, je verwacht het niet, hè? Nee, maar het is. Uh, we gaan bijna naar de opening toe. En wanneer is die opening dan? Nou, dames en heren, maandag al. Dan wordt die Velser tunnel officieel geopend door minister Schulz van Hagen van Infrastructuur. De tunnel gaat officieus om 5 uur morgen al open voor het verkeer... maar de officiële openingshandeling die vindt plaats na de spits rond 11 uur. En dan komt er een stoet oldtimers in optocht... door de gerenoveerde tunnelrijden. De feestelijke heropening is na een toespraak en een vraaggesprek... met Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat... Ronald Fennick, de wethouder van verkeer en vervoer van de gemeente Velsen... En Ton van de Scheer, de voorzitter van de Ondernemersvereniging Eemond. Nou, dat was het dan zo'n beetje. Nou, met ik, ik wil dat eventjes een beetje aanvullen. Als je, oh, niet, je. als je het niet erg vindt. Ja, ik als je het niet, nee, niet nee, erg vindt. Nee hoor, het is jouw nee, programma. Nee, maar, maar het is ook belangrijk dat u weet. Mm. dat het komend weekend vanaf morgenavond. acht uh, uur als ik het goed heb. Ja. dan gaan er een heleboel wegen uh, richting de Eemond, dus richting uh, Alkmaar uh, en zo, gaan dicht. Uh, u kunt bijvoorbeeld op de a N2 of nee de A2008 is dat, de, de, de, de weg naar de Velse Tunnel vanuit Haarlem, die wordt afgesloten vanaf Velzenbroek. Oh, waarom is dat? Nou, omdat al die lussen die er liggen, die, die, die keerlussen mm. die voor die tunnel uh, gemaakt zijn om dus verkeer te kunnen ja, doorleiden, Leider, via die, de moeten, die moeten weer weggehaald worden. Oh. Dus uh, om de tunnel weer toegankelijk te maken, moeten al die keerlussen aan de Zuidzijde bijvoorbeeld, ja. die moeten gewoon weg. En dus, uh, vanaf ja. vrijdagavond, dus ja. tot en met maandagochtend vijf uur aan toe... zijn ja. er een heleboel wegen afgesloten. En ik raad u aan, als u die kant op moet... Uh, vanuit deze regio vooral... Ja. als u die kant op moet, om toch eventjes te kijken... op, op uh, de Facebookpagina Velse Tunnel, Want ja. daar, staan een hele, daar staat een heleboel informatie. En anders eventjes de website van Rijkswaterstaat te uh, raadplegen. Ja. Um, want dat je dus niet... Uh, dat je dus niet uh, de, de, voor verrassingen komt, verrassingen staan, komt te staan. Want je je rijden, als ja. je bijvoorbeeld vanuit Alkmaar komt... en je wilt naar Zandvoort... Ja, dan zul je dus uh, om moeten rijden via het de Plein. Want ja. de, die, die, die weg richting de tunnel... die wordt ook weer helemaal uh, klaargemaakt. Die is dus nu afge, uh, afgesloten. Dus ja. uh, plan dat wel even zorgvuldig. Heel goed van jou dat je dat even Ja, had. dat is wel belangrijk ja, als je ja, die kant zeker. op moet. Dus gewoon... Ja. Uh, Plan eventjes de Facebookpagina van uh, de Velse Tunnel. De, die hebben een eigen Facebookpagina. Daar kun je het op zien. En anders uh, gewoon eventjes kijken op de website van Rijkswaterstaat. Want uh, het is beter te voorkomen dan te genezen. Dat je dus in, in allerlei uh, uh, onverwachte situaties... Want er gaan een heleboel wegen gaan gewoon het weekend dicht. Ja. Dus um, belangrijk om dat nog ah, even toch te wordt toch groot weer. weer. Blijf lekker thuis. Ja, ja maar goed, op, het is op, toch wel belangrijk eet. dat je nee, dat even... Nee, het is zo. Weet. Heel ja. goed. van je dat je dat even meldt. Dank Dankjewel Ruud oh, wat voor wat deze je, info. Wat is je mooi geworden die velstint. Oh. Had het niks voor jou geweest om een openingsconcert te ZFM geven? ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja mensen, het gaat steeds verder bewolken en dichter bewolken. En in de tweede helft van vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten flink regenen. En daar gaat de avondspits uh, goed last van krijgen. De temperatuur ligt rond een graad of 7 met een geleidelijk in kracht afnemende zuiden tot zuidwesten wind. Vanavond schuift de regen verder naar het noorden en blijft het flink doorplensen en... Uh, door de neerslag koelt de lucht snel af en daalt de temperatuur... tijdens een waarschijnlijke sneeuwval naar Waden net boven de nul. Daardoor gaat in de loop van de avond de regen vanuit het westen over... in natte, waarschijnlijk natte sneeuw. In het zuidoosten is de lucht relatief iets warmer... en valt er nog lange tijd na de sneeuw. Zuidwestenwind is zwak tot matig. Vannacht is het bewolkt en uh, is er ook wat sneeuw te verwachten... En langs de kust liggen de minima rond 3 graden. En uh, ja, dan als de sneeuw gevallen is, zal die toch wel gaan smelten. De wind draait naar alle kanten en wordt uiteindelijk noordwestelijk. Morgen begint met wat lichte sneeuw in het oosten. Maar gelukkig zitten wij aan het westen. Net aan zee zijn windstoten mogelijk tot 100 km per uur. De winterse neerslag trekt in de loop van de middag naar het oosten... en kan daar, het weer in, daar kan het weer in de avond gaan sneeuwen. De middagtemperatuur komt uit rond 5 graden in het westen. En uh, tot zover het weerbericht. the morning no it's not a new day but it's time to wake up yes it's time to wake up did you ever wonder about the world and the way we live The pieces of the puzzle, they don't seem to fit The play seems okay cause the actors are fake. Pull the curtain away and reveal the real stage One in every seven people on the planet Doesn't have enough to eat But somehow we just choose not to see Try to keep it in perspective Saving all the unprotected Still the people are neglected We are all connected Said hey You were free since the day that you came Won't you take over the world too? You can be anything that you wanna be. Oh, oh. I said, hey, you were free since the day that you came. Won't you take over the world today? You can do anything that you wanna do. Oh, oh. And oh my god, what is what I can see through the fog. Got my own problems to be thinking of. Yo, I am lost, I don't even sweat it. Or trust me, I get it. I'm not saying you should change the direction that you're headed for. Just asking you if you want to look into how things are going. And be flowing with the population growing and the people more unknowing. Will this be our faith? Will we all just be slaves? I said it, hey. You were free since the day that you came.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 Out a little bit and take a look at our lives I said, that way we can see All the beauty, the mountains and the seas And all those creatures running free But the smartest of them all is living in captivity Oh, something's going really wrong And it's not even funny Said He said, hey You were free since the day that you came Won't you take over the world today? You can be anything that you wanna be Oh, oh, oh I said, hey We're free since the day that you came Won't you take over the world today? You can do anything that you want to do oh, oh. But I can see the sunshine the sunshine I can see the sunshine the sunshine I can see the sunshine the sunshine The sunshine, the sunshine. I can see the sunshine. The Wat een patente sun. leugenaar, die kerel. <laughs> Ik zie die zon helemaal niet schijnen hier. Nee, maar hij zit ook ergens anders dan jij, hè, momenteel. Oh, waar zit hij dan? Ehm, um, eh, uh, och, jeetje. Ja. Oh. Nou, hij zit hier heel ver vandaan. Ja, ja. Uh, ik heb van de week nog een foto van hem gezien op Facebook. Oh, ja. Ja, hij zit, hij zit echt in de zonneschijn, hoor. Oh. Maar ik weet even zo gauw niet meer waar hij is. Nee, Maar Hoe was dit? Uh, Jack and the Weatherman. Oh, Jack and the. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, oh, ja. Mm. oh, die. Ja. Ja, die hebben we nog wel eens in de studio gehad. Ja, ja klopt. Leuk in de goede ja, tijd. Leuk duo. Ja, ja. leuk duo trouwens. Oké, okay, ja. Jack and the Weatherman. En I can see the sunshine. En dat was een uh, liedje van uh, The Sidekick. Ja, Free. Free. Blij dat het weet dat je wat weet uh, doet. en dit is John Anderson Je ziet dus love regretting something. Wrong. Hold On To Love John is natuurlijk bekend als de zanger van de, de progrockgroep Yes En daarmee een hele grote hits had en zo Jawel En uh, de volgende man is ook een speciaal figuurtje Want uh, die heet eigenlijk Norman Smith En wat was er nou zo leuk in die Norman Smith? Nou, die Norman Smith, die was gewoon uh, in de jaren van de grote successen van de Beatles, was hij een van de opnametechnici in de, de EMI-studio's, in de Abbey Road-studio's dus, of waar. En uh, toen is hij daarmee gestopt op een gegeven moment, toen hij nou hij nou zelf maar eens een plaatje maken. Ja. Hurricane Smith. Smith. Ofwel Hurricane Smith, dat was zijn artiestennaam. Opname technicus geweest altijd in de EMI-studios in Londen. En toen hij daar een gegeven moment mee gestopt, dus dacht hij: nou, laat, ik zou maar eens een plaatje maken. Oh, babe, what would you say? Ja, ja, dat was een mooi resultaat. Even dat plaatje maken. Een ja, leuk plaatje. plaatje. heerlijk. plaatje? Ja, ja. Nee, ik zag je alweer dansen. Hè? Je stond alweer te slow, ja. pickwick slow. Wel. Ja, alweer. nee, ja. dat kan ik me niet inhouden. Ja, nee, ik word nee. ook tijdelijk eens naar de dansschool gaan. Ja, wanneer ga je nou eens een keer? Even vragen aan Roy, want die heeft een dansschool. Heeft Roy een dansschool? Roy heeft oh, een dansschool. Nou, ja, die zit hier aan tafel. Oké, nou dan moet je maar eens met Roy daarover praten. Dit is Ja, ik heb al een tutu gekucht, gekocht, bedoel ik. Gekucht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 ons openingstuk hè vorige week vrijdag. De leuke Anneke Dote, dat Ted, Ted, nee, die moet dan die, die aankondigingen doen. Dus het in het begin en dan vergeet hij helemaal Bep Sweris aan te komen. <gut> ja, erg hè? Ja, oh, wat een uh, suffert. Wat een suffert hè? Nou, niet ja. te geloven. Dan gaat hij oh. helemaal onze Bep aan de kondigen. het, was, te komen. Ja, het en, ja, was juist zo leuk dat Beb erbij was. Ja, het was heel gezellig. Wat een, een leuke een, mens is dat hè? Wat een, een schatje hè? Ja. Oh. ja, En wat kan ze drummen jongens? So. Nog steeds hè? Hohoho. Oh, oh, maar jullie zijn het geen van allen nog geleerd. Als je toch hoort hoe dat klinkt, jongens. To wait, top, top, like top. Wat een mens. Je ja. was er niet eens bij. Hoe weet je dat nou? Ik heb alle filmpjes zitten kijken, man. Wat denk je dat ik het leuk vond dat ik er niet bij was? Ik vond het verschrikkelijk. Hm. Ja. Maar ja. Ja, dit is ons uh, traditionele slot he, van o, zo, de donderdag. Nou, uh, niet zo Janka alsjeblieft. Ja, ik wil die weg. Uh, geef jij dat mensen even zakken. No, I never will doe, maar een, uh, doe maar een tafellaken, dat heb ze wel genoemd. We nou, het is uh, weer gebeurd. We zijn er weer terecht gekomen, dames en heren. Uh, het was weer net te dik voor bagage overdag. Uh, een dolly in de rol van De Groot. Uh, <hijen> dat is wel op mijn lijf geschreven. Ja, dat is te merk. Maar goed, ja. eh, luister. Ja, oké. Okay. Nou, <hijen> eh, Zometeen krijgen we weer het Lucifer's doosje, dames en heren. En, eh, en nog veel meer programma's natuurlijk. Ja, het is weer de tafel in de donderdag. Ja, de de donderdag. ja, ja, ja. ja maar wat ons betreft zit het erop. Ja, uh, helaas, helaas. Bedankt uh, voor het luisteren. Ja, vooral. En uh, blijf uh, in hè, op CFM vandaag. Want ja, er komt nog tot veel meer mooi Het is tien uur vanavond. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja tot het is, is Het allemaal, allemaal live, live, live, live. Zo live, is het. Live. Ja, goed. Nou, uh, ik ben er volgende week uh, dinsdag weer. En uh, met, uh, met Sandra, als alles goed zit. En, ja, uh, en ik volgende week donderdag weer. Nee, jij bent er maandag toch al niet? Nee, ik speel maandag mee in een film. Oh, je speelt mama op mijn film. Ja, Welke film? Opa's laatste nummertje, zeker. Rip. Donnie speelt mee in de woelige Hollywood-film Grandpa's Last Thing. Is lit of nee? Nou, we gaan eruit. en Bedankt voor het luisteren. Zeg je nogmaals. Tot gauw weer. Tot gauw weer. Bye. Doei.